Maar een, een stukje inspiratie bieden. Ja, ja. Mooi, mooi. Dan gaan we naar een uh, nummer luisteren. En dat is van uh, Sharon Kips. Met Love You.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 Um, Heb jij een voorbeeld van iemand die... en aan de top staat en zich kwetsbaar durft op te stellen? Um, ik zit uh, na te denken of hier in, in Nederland... Daar... Uh, nou, mag ook in het buitenland. Nou, in het buitenland vind ik Obama daar een, een, een, een voorbeeld van. Mm -hmm. um, vaak zijn het ook mensen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 Hoe, hoeveel plezier ze hebben om iets kleins. Een poppetje. Ja. Haal je daar dan ook uh, inspiratie uit? Als je je kinderen... Uh, wat doet dat ja, met Ja, nou wat het met je doet is... Uh, er is niemand die je zo uh, welkom heet als uh, je kinderen. Precies. Dus dat is al één. Dus, uh, maar uh, daarnaast is... Uh, ja, is het echte en pure. Uh, wat ze nog hebben. Mm -hmm. uh, ja, schitterend. En, en, en, ik mag... Uh,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 uh, Erik, vertel jij nog eens? De tien, De tien positief... tips van positieve ja. communicatie. De tien tips van positieve communicatie voorlezen. Dus blijf vooral luisteren. Zo Erik, we zijn alweer bij het eind gekomen van deze uitzending.